Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. De binnensteden die lijken al zo ontzettend op elkaar. En in die steden zijn steeds meer winkels ook nog eens van hetzelfde concern. Kun je nog ontkomen aan de H&M? Er wordt nog steeds veel te veel antibiotica toegediend aan slachtdieren waardoor voor ons gevaarlijke bacteriën resistent worden. Maar hoe ver kun je dat verantwoord terugdringen, die antibiotica? Dat allemaal zo meteen. Nu het NOS Journaal met Marjan Koekoek. De gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Wassenaar... zijn tegen het plaatsen van windmolenparken binnen 6 kilometer van de kust. Ze zijn bang dat toeristen wegblijven... omdat de horizon een stuk lelijker zou zijn door de windmolens. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat de waardering van de badgasten... na plaatsing van windmolens daalt met een, van een rapportcijfer van 8,3 naar een 5,9. De wethouders van de vier gemeenten vrezen dat het ten koste gaat van bijna 6.000 banen. In een brief roepen ze de ministers kamp en schulds op... Om om de parken verder op zee te bouwen. Het kabinet wil dat niet, want dan zijn de bouwkosten veel hoger. Minister Timmermans hoopt snel duidelijkheid... van de Egyptische autoriteiten te hebben... over welke zaak ze hebben tegen de journalisten Netjes. Hij sprak in Den Haag met zijn Egyptische collega Fami. Netjes is in Egypte aangeklaagd voor het bieden van hulp... aan een terroristisch netwerk rondom de tv-zender Al Jazeera. Dinsdag vloog ze naar Nederland terug... De Egyptische minister wilde weinig kwijt over het verloop van de zaak. Het is een juridische procedure en ik ben ervan overtuigd... dat het rechts een loop zal hebben, zei hij. Timmermans verwacht dat Netjes nu in Nederland blijft. Voor mij staat uh, als een paal boven water dat uh, wat mij betreft... mevrouw Netjes gewoon hier in Nederland uh, afwacht uh, wat, uh, wat de resultaten zijn. En op het moment dat dat duidelijk is, uh, kijken we hoe we verder gaan. Uh, ik hoop dat dat moment snel komt en dat ze snel gewoon eh, als eh, vrije journalist eh, terug kan naar Egypte om haar werk te doen. Voor het eerst in 20 jaar is de wijnverkoop in Nederland gedaald met 6%. Volgens de branche komt dat door de accijnsverhogingen. Vooral in de grensstreek rijden mensen liever naar het buitenland om daar wijn te kopen. De organisatie van wijnimporteurs en groothandelaren denkt dat er veel gesmokkeld wordt, ook door particulieren. Vanuit een ander EU-land mag een Nederlander 90 liter wijn meenemen zonder belasting te betalen. De Tweede Kamer wil weten wat de coalitie precies heeft afgesproken... met oppositiepartijen en wat er nog meer op stapel staat. De Kamer schade zich achter een voorstel van GroenLinks-fractievoorzitter van OJIK. Hij wil van premier Rutte onder meer opheldering over de vraag... of er behalve over de inhoud ook afspraken zijn gemaakt... over het tempo van behandeling. Dat roept weer de vraag op wat ons eigenlijk allemaal nog te wachten staat. Onder Rutte 1 stond er tenminste nog een gedoogakkoord op papier... Nu ontbreekt een dergelijk houvast. De coalitie heeft de afgelopen maanden met D66, ChristenUnie en SGP... onder meer akkoorden gesloten over de woningmarkt... de begroting, de pensioenen en recent over de bijstand. Van Ooyek benadrukte dat ook de rest van de Kamer genoeg tijd moet hebben... om zich op een debat te kunnen voorbereiden. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe en later vanmiddag gaat het regenen. Het is zo'n 8 graden. Ook morgen is het nat en staat er aan zee een stormachtige wind. Het wordt dan een graad of 10. En hoe is het op de weg, Twin Gerritsen? De N59 tussen Zierikzee en Knopend het is nog steeds in beide richtingen dicht op de Grevelingendam. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk gaat de weg pas om vier uur weer open. En de brandweer heeft het treinverkeer... tussen Dordrecht en Rotterdam Centraal stilgelegd. De vertraging is meer dan een uur. Vakantie, maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen...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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Stel, je hebt een mooi plan, maar je hebt er geen geld bij. Nou, dan moet je crowdfunden, zegt iedereen tegenwoordig. Maar dat is helemaal niet zo simpel als het lijkt. En als je loopt te winkelen, dan moet je eens goed opletten. Steeds meer winkels hebben dezelfde eigenaar. Straks gaan wij nog allemaal op elkaar lijken. Welkom opnieuw bij Radio 1 Vandaag. Dat onze varkens, kippen, koeien het met minder antibiotica moeten doen... nou, daar lijkt iedereen het wel over eens. Bovenmatig gebruik in de veehouderij veroorzaakt namelijk resistente bacteriën... die een gevaar zijn voor onze gezondheid. Ja, dus minder antibiotica. Maar hoe ver moet je gaan met het terugdringen van die geneesmiddelen? wanneer wordt dat onverantwoord? Daarover debatteert de Tweede Kamer volgende week. En ook Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP, die is daarbij aanwezig... En is nu bij ons, meneer Van Gerven. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanuit de studio in Den Haag. Uh, het doel is dat er in 2015 70%, 70 minder antibiotica gebruikt wordt... in de dierhouderij ten opzichte van het uh, jaar 2009. Dat klinkt ambitieus. Vindt u dat ook? Uh, dat uh, klinkt ambitieus, uh, maar dat is niet voldoende. Uh, oh. Kijk, de, de GGD, dus de officiële gezondheidsinstellingen in Nederland... die hebben gepleit voor 90 procent. Uh -huh. En waarom pleiten ze voor zo'n enorme teruggang? We hebben de afgelopen 10, 15 jaar gezien... dat het gebruik bij antibiotica in de veehouderij... dat dat was geëxplodeerd. Het werd gebruikt als groeibevorderaar. En eh, het werd als het ware als snoepjes werd het rondgestrooid... met hele desastreuze gevolgen. Namelijk het probleem van resistentie. Dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Uh, dat is uh, slecht voor dieren, maar dat is ook slecht voor mensen. Want ook heel veel mensen kregen daar uh, last van. En met name ook uh, ouderen en mensen die uh, kwetsbaar zijn. Die uh, zijn gevoelig voor die resistente bacteriën. En uh, ja, dat is natuurlijk heel ja. ernstig dat dat zich heeft ontwikkeld. Absoluut, maar je haalt die, die, uh, ben je het probleem niet kwijt als je naar 70% minder reduceert. U zegt, dan moet je echt nog één ja. stap verder... En je veel moet... scherper het beleid varen, een 90% reductie. Ja, je moet veel verder. En wat ook moet gebeuren is, je hebt bepaalde categorieën antibiotica. En je hebt hele speciale antibiotica voor ernstige ziektebeelden, zeg maar. Mm -hmm. de, dat noemen ze dan derde, vierde generatie antibiotica. Laat ja. ik het zo samenvatten. En ook die worden heel erg veel gebruikt in de vee-industrie... Terwijl die juist cruciaal zijn om uh, zieke mensen te behandelen. En waarom worden die in die, in die veehouderij nou juist gebruikt? Ja, omdat daar ontzettend weinig uh, controle op was. Uh, ik bedoel de, En er kwam bij dat ook de dierenartsen he, die ze moeten verstrekken. Die hebben daar ook belang bij. Want die worden om. daar financieel ook beter van als ze medicijnen verstrekken. Dan kunt u dat op. eens uitleggen? Ja, dat is ja? een beetje de slager die zijn eigen vlees kuurt. Kan nou, je zo zeggen? Ja, bijna. Maar je kunt zeggen dat... Uh, kijk, bij de mens hebben we een apotheken die de medicijnen verstrekt. De huisarts die ze voorschrijft. Ja. Maar in de veehouderij is het de dierenarts die ze inkoopt... en ze met winst doorverkoopt. Hm. Dus dat is eigenlijk de kat op het spekbinnen. Maar ja. moet je dat dan niet aanpakken... Dus is dat dan niet de manier om, uh, nou, om dat hele systeem om te gooien? Nou, dat is een, een belangrijk punt. Uh, we hebben daar als SP ook, uh, pleiten we daar al jarenlang voor. Uh, maar uh, het kabinet is nog steeds niet zover en houdt in deze zin de dierenartsen nog steeds de hand boven het hoofd. Dus dat financiële belang dat blijft spelen. Maar dat... wacht even, er is een gezondheidsbelang wat ons allemaal aangaat. En daarbij gaat het dierenartsbelang, het, het, het geldelijk gewin boven dat. Dat algemeen belang, daar moet een kabinet toch voor te poren zijn. Zijn er geen ja. andere partijen behalve de U in de Tweede Kamer die daar die ook voor te poren is? Nou, er zijn wat uh, ja, partijen als uh, GroenLinks, uh, die hebben daar ook uh, uh, voor gepleegd. Partij ja. voor de Dieren. Uh, Partij voor de Arbeid zit op de WIP. Uh, nu zitten ze in de coalitie. Ja, dan zijn, dan zijn ze daar wel we, uh, ja. ja, niet voor. Uh, in de oppositie wel. Uh, maar het is eigenlijk zonneklaar dat het die kant op moet. We hebben dat systeem ook in Denemarken en daar functioneert het gewoon. Kijk, een, een dierenarts moet gewoon natuurlijk uh, er zijn voor de gezondheid van het dier. Maar mm. dan mag uh, eigen belang natuurlijk geen enkele rol spelen. Laten we eens even kijken hoe het nu in de praktijk gaat. Luistert u mee met een reportage bij varkenshouder Jaap Kreuger in Woerden. Onze verslaggever Roos Oosterbaan die ging bij hem op bezoek... samen met de directeur van de autoriteit Diergeneesmiddelen. Dat is dan de toezichthouder die de norm van verantwoord... gebruik van antibiotica stelt bij dierhouders en dierenartsen. Binnen zie je dat het ene achterpoot is de gewricht veel dikker dan de andere achterpoot. Een big van vier weken met een blauwe stip op zijn rug. Ja, dat is een big die heeft gevrichtsontsteking. Dus die moet je dan met antibiotica behandelen. Anders dan, uh, ja, dan, gaat, dan gaat het niet goed. En na nou een paar dagen behandeld met antibiotica, dan druk je dus die gevrichtsontsteking weg. En dan kan dat dier gewoon, gewoon verder leven. Zonder pijn, dan is, is niks aan de hand. Dus u heeft hem even gemarkeerd, zodat u hem herkent? Uiteraard. Anders moet ik hem tussen die andere biggen allemaal opzoeken. Dan geef ik hem een streep. En dan vergeet ik hem ook niet. Maar dat is natuurlijk wel cruciaal, dat je een paar dagen achter elkaar behandeld met antibiotica. Om er zeker van zijn dat de zaak goed genezen is. En hoe krijgt hij dat dan? Injectie, injectie, ja. ja. Hoe belangrijk is antibiotica voor uw bedrijf? Uh, wij kunnen niet zonder. Je hebt te maken met, uh, met dieren en een dier kan ook een keer ziek worden. Moet je dan de, de zeggen, ik ga die dieren maar niet behandelen en ik laat ze maar lijden en, en ze gaan vanzelf een keer dood. Ja, dat werkt niet. Maar door te zorgen dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn. Dus de dieren zo gezond mogelijk leefomstandigheden hebben. Kan je dat uh, heel sterk beperken. Dus deze komt er wel weer bovenop? Ja, ja hoor. Met een beetje antibiotica. Met een klein beetje antibiotica. En dan kunnen we over een half jaar een lekker stukje vlees van eten. Hetty van Beers, directeur Autoriteit Diergeneesmiddelen. Denkt u dat we de doelstelling van Nederland halen. en dus in 2015 het antibiotica gebruik gereduceerd hebben tot 70 procent? Ik denk dat we een heel stap in de goede richting komen. Of we serieuze 70 procent halen, dat zal de tijd moeten gaan leren. Bent u tevreden met hoe het nu gaat? Ik ben ongelooflijk tevreden over de uh, manier waarop de sector en de dierenartsen dit opgepakt hebben en juist het feit dat ze samen rond de tafel gaan zitten om te gaan kijken wat kunnen we doen aan de gezondheid en wat kunnen we dus ook doen om minder vaak van antibiotica gebruik te moeten maken. Dat is eigenlijk de basis waarop je dan komt tot langzaam een minder gebruik en tot een verantwoord gebruik. Alle mensen die hier op het bedrijf komen, die moeten vooraf dat ze het bedrijf gaan douchen. Waar, waarom wilt u dat zo graag? Wij zijn ook verplicht zo min mogelijk antibiotica te gebruiken. Dan moet je de dieren als het ware ook afschermen van in, tegen invloeden van buitenaf. U heeft hier een aparte uh, doucheruimte speciaal voor de gasten die hier ja, op het bedrijf komen. En blauw overal ligt al klaar voor ons. Laarzen aan. Schrikken ze van ons dat we binnenkomen? Nee, niet echt schrikken. Hebben ze het goed hier, de varkens? Nou, ik denk dat ze het hier goed hebben, denk ik. Uh, ze hebben allemaal vloerverwarming. Nu is uh, mijn beeld van een gelukkig varken ergens in de modder buiten, met veel ruimte. Nou, dat is mijn beeld dus niet. Stuur de varkens nu maar naar buiten met het koude, gure weer. Beest heeft het gewoon koud en wordt ziek. Uh, en wat heb ik dan bereikt? Niets. Bent u minder antibiotica gaan gebruiken? Uh, sinds wij uh, twee jaar geleden deze stal nieuw gebouwd hebben... Hebben de huisvestingsomstandigheden drastisch verbeterd? En daardoor voelen de dieren zich beter, zijn ze gezonder, heb je minder antibiotica nodig. Dus dat heeft niks te maken met de doelstelling om in de veehouderij minder antibiotica te gebruiken? Tuurlijk, er, er is meer aandacht voor, dus zelf beter. Ook nog attenter op. En dan ga je de andere dingen ga je meer naar kijken. Van, kan ik dat op een andere manier nog doen? Uh, Heb je Van Beers, dierenhouders met bijvoorbeeld oude uh, bedrijven of oude stallen... die gebruiken dan antibiotica preventief ook? Nee, die gebruiken net zoals deze varkenshouder... dat doet uh, alleen als dan als het nodig is. Alleen, de situatie kan zich vaker voordoen dat het nodig is. En daarom komt de ene dierhouder op een hoger niveau uit dan de andere dierhouder. Nou, deze zijn een uh, acht dagen oud... Wat veel kleine schattige biggetjes. Vindt u dat zelf ook nog heel lief? Of is Als meer... ik nou s'avonds hier door de, door de stal heen loop, alles ligt diep te slapen en de, de biggetjes liggen ook allemaal lang uit. Ik vind dat prachtig. Dan bent u een gelukkig mens. Jaap Kreuger, varkenshouder. En bij hem stond ook mevrouw Van Beers... en iets van de autoriteit diergeneesmiddelen. En bij ons is nog steeds Henk van Gerven, Tweede kamerlid voor de SP. U heeft het gehoord, meneer Van Gerven. Zowel die diergeneesmiddelenautoriteit, mevrouw, als de varkensboer zeggen... het gaat goed, nou, er is dialoog op gang. Ze zijn samen bezig om het te verminderen. Maar 2015, 70 procent, of we dat gaan halen... Ik weet het niet, dat zeiden ze. Wat is uw reactie? Ja, en daar hebben ze echt uh, terecht een punt. Want uh, kijk, wat, uh, wat opviel ook in de uitzending was... dat gezegd werd, we moeten de, de varkens in dit geval... beschermen tegen invloeden van buitenaf. Uh -huh. Dus die dieren, die, moeten, die worden zo snel opgefokt... die hebben zo weinig weerstand... dat bij het minste of het geringste worden ze ziek... en lopen ze infecties op. En dat geeft al aan dat het systeem wa waar wij dieren houden... de veehouderij, dat dat gewoon een beetje doorgeslagen is. Ja, die ja, ...een varken naar buiten en dan worden ze ziek. En ja. dan denk je, ja. Maar ja. Dat, is, dat is toch uh, idioot. Ja. Stel dat wij onze kinderen zouden zeggen... ...ze mogen niet naar buiten, anders worden ze ziek. Maar die is eigenlijk en, een pleidooi tegen de intensieve veehouderij wat u houdt. Nou, dat hangt wel samen. Ja. En, uh, maar alleen het rotter is, daar gaat het debat volgende week niet over. Nu gaat jawel, het... daar gaat het ook over. Want kijk, bij de, laten we de pluimveehouderij nemen. Mm -hmm. daar, daar zie je dat uh, als je... ...je hebt rassen die langzaam groeien. En je hebt de snelgroeiende rassen, de zogenaamde plofkippen. Ja. Nou, bij die plofkippen, daar zie je dat... Uh, al die dieren, bijna allemaal, dus 85% van die dieren... die heeft antibiotica gebruikt binnen een week of zes, zeven dat ze leven. Ja. He, want daarna gaan ze de slacht in. Mm -hmm. Terwijl bij die langzaam groeiende rassen is het antibiotica gebruikt maar 15%. Omdat ze dan uh, meer tijd krijgen... en ook uh, minder uh, met z'n ja. allen bij elkaar worden gehuisvest... Dan krijg je sterkere dieren en heb je ook minder antibiotica okay. nodig. Meneer Vergepper, maar toch even nog terug naar het ja. eerste punt. Dat is een belangrijk punt. Hè. Die dierenarts die mag voorschrijven dat hij zelf verdient. Volgende week het debat. Wat gaat u nou inbrengen? De minister? Nou, ik ga weer het voorstel doen om dat te scheiden. He, dus om uh, te zeggen, nou, de dierenarts mag niet verdienen aan ja. de medicijnen die die verkoopt. En ik hoop dat ook de coalitie daarin meegaat. Want we hebben er allemaal ontzettend veel belang bij. Dat, kijk, de veehouderij is een, een pareltje als het gaat over de productie en de export. He, maar die moet ook gezond en veilig zijn. Want anders krijgen we daar uh, grote problemen mee als het gaat over he, die resistente bacteriën. Maar ook de, de consumenten in het buitenland. Overal waar we onze producten naartoe brengen. Kijk, als die het besef krijgen dat in een, een stukje kip wat je koopt, dat dat 100% ESBL bevat, dat is zo'n resistente bacterie. Ja. ja, dan moet je toch eigenlijk niet aan denken dat dat in elk stukje kip zit wat nee, we eten. dat is geen lekker idee. Nee, dus maar dan, ja, moeten dan we worden we echt... wij uiteindelijk ook weer ziek. En fysiek, wij lopen ja. ook weer risico met al de, het resistentieverhaal. Dus het is voor ja. alle partijen beter dat we nu echt uh, schoon schip maken en zowel het productieproces verbeteren als ook zeg maar de, de belangenverstrengeling die er is tussen de dierenartsen en, uh, en het het verkopen van antibiotica dat we dat echt daar een einde aan maken. Dank, dank. Henk van Gerven, SP Tweede Kamerlid. Volgende week dus het debat hierover. Radio 1 vandaag. Sheryl Maas is de Olympische Spelen in Sochi teleurstellend begonnen. De snowboardster kwam vanmiddag in de kwalificaties op het onderdeel sloopstijl. Dus een afdaling met hinderlissen. Twee keer ten val. En daardoor wist ze zich niet rechtstreeks te kwalificeren voor de finale. Nou, zondagochtend krijgt Maas een herkansing in de halve finale. Verslaggever Edwin Cornelissen ving haar op onderaan de piste. Zo piste of zei ze. Je bent echt boos.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 Ja, zoals zegt, niemand had deze sneeuwverwachting kunnen hebben. Ik ben wat zwaarder dan meeste dames. Ik ben een stuk groter, dus ik ga ook gewoon een stukje harder. En, uh... Je sprak van de week na de training al uit dat je wel je twijfels ook bij die baan had. Hè? Dat je hem uh, ja, wel heel erg tricky vond. O, ja, hoe, hoe is dat vandaag? Uh, hoe heb je dat ervaren? Ja, als, als ik gewoon goede snelheid had gehad, dan het met de baan niks mis. Het zijn uh, ja, grote jumps, wel zware landingen. Maar voor de rest vind ik het eigenlijk wel een fijne baan. Het is allemaal wel heel snel, maar...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 Ja, dat gewoon echt nog meer door het parcours heen gaan. Ja, en dat zei Sheryl Maas tegen Edwin Cornelis. En hopen dat het dan beter gaat met die sloopstijl. Ja. Billy Ray was a ja. preacher's son. En when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around him, started talking.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 Dat Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man. Wat gaat Kickstarter toevoegen in ons land? Dat is de vraag die onder projectontwikkelaars in Nederland heerst op dit moment. Nadat dat crowdfunding platform bekend heeft gemaakt, ook in Nederland beschikbaar te worden. Ook in Nederland kunnen we binnenkort onze eigen projecten aan het grote publiek presenteren bij Kickstarter. In de hoop op donaties. We praten erover met de man die als eerste ter wereld zo'n systeem als Kickstarter gebruikte, Pim Batiste. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag, bedankt. Is dat nou precies voor systeem? Toch eventjes voor de leek. Oké, okay, eh, crowdfunding is het ja, beschikbaar maken van een project met video, foto, tekst. Zoveel mogelijk kan je duidelijk uitleggen wat je wil doen. En vragen om geld. Heel simpel met de pet rond. Maar het mooie van crowdfunding is dat die pet... ook weer doorgegeven kan worden aan vrienden... van degene die geïnvesteerd hebben. Dus dat je een viraal effect krijgt. En dan op die manier kan je heel veel geld in een korte periode ophalen... voor een project wat je wil uitvoeren. Ja, bij mensen die jij niet eens zelf kent. Maar die weer ja. via via via erbij komen. En dan is Kickstarter is dan een, een hele grote daarin. Ja, die zijn in 2000... 2009 gestart in Amerika. Uh, nou, natuurlijk een prachtig land. Om zo'n uh, ja, platform neer te zetten. En die zijn verschrikkelijk snel gegroeid. Maar uh, die komen dan daar vandaan. Maar in Nederland hebben we ook van dat soort dingen? Ja, we hebben in Nederland hebben we... ik weet nu niet precies hoeveel... maar het is rond de 30 platformen. Dus het is heel veel platformen. En als je kijkt naar wat wij eigenlijk... aan investeringen ophalen op die platformen... is dat uh, rond de 1,5% van het totaal... wat er wereldwijd wordt opgehaald. Niet, dus uh, Bedragen? Uh, bedragen, uh, ja, 32 miljoen vorig jaar, uit mijn hoofd. En uh, ja, wereldwijd was het dan uh, 2 miljard, uh, ja. meer dan 2 miljard. Dus, het uh, staat nog een beetje in de kinderschoenen. Hè, het staat het op, in zin Nederland veel in de kinderschoenen. En we zijn nummer drie in de wereld met het aantal platformen. Dus okay. je hebt uh, Amerika heb je natuurlijk een heleboel, Engeland heb je een heleboel. En dan zijn wij de volgende. Uh, dus het leeft wel heel erg. Ja, dan mag ik heel even naar de praktijk. Dan, ja, want want je staat pratiek. dan op een website. Ja. En dan kunnen mensen die kunnen zich dan aanmelden. zeggen van, hé, dat vind ik een leuk project. En dat klikken ze aan. Werkt het dan zo? Zo werkt het. En dan zijn er ook een aantal verschillende vormen van crowdfunding. En eentje is dus voor creatieve projecten. En wat Kickstarter heel goed doet, dat is een reward-based model. Dus dat is een beloning voor je investering, donatie eigenlijk. En dan krijg je dus een product. Eigenlijk is het voorfinanciering van een product bij Kickstarter. Maar je kunt ook om een financiële return kun je dus ook bieden. Uh, dus dat doet bijvoorbeeld een, een geld voor elkaar, een seeds.nl. Uh, uh, dus dat, dat zijn dan. Uh, Precies, ja. Een stukje winstdeling of winstdeling, een aandeel in ja. een bedrijf. Maar je ja. kan ook inderdaad zeggen: Nou, ik vind dat een mooie riem. Die wil ik best hebben voor ja. 60 piek. En dan wordt die daarna pas gemaakt. Hè? Dat is ja. het verhaal. Er zit dus wel altijd een retributie in. Er zit iets van betaling in. Of zijn er ook uh, crowdfunding-systemen, platforms waarbij je zegt: Nou, ik heb 100.000 euro nodig. Geeft u alle 100.000 1 euro en toedel het ja, je ziet er bestaat niks van terug. Ook, dat bestaat ook, want dat is dan echt puur donatie. Ja. Uh, en wat je dan terug voor krijgt, uh, wat je daarvoor terug voor krijgt, is een, een warm gevoel. Uh, een fijn ja. gevoel dat je dus iemand geholpen hebt. Nee, met naam op de website. Dan. <laughs> ja. En daar zijn ook weer allerlei variaties in. Want je hebt uh, echt doneren, maar je hebt ook uh, leningen verstrekken zonder ja. rente. Hoe, hoe weet je of je met een, met een goede club te maken hebt? Want dat uh, is een heel gevaarlijk iets. Ja? Je geeft ja. je geld voor dezelfde geld. zegt hij maar riem, nee. Ik ken nu helemaal niet dag tot ziens. Ja, ja uh, dat is een hele goede vraag. Want uh, je hebt natuurlijk de projecteigenaar, ja. maar je hebt ook nog het platform. Uh, mm -hmm. En dus je moet eigenlijk twee verschillende partijen moet je, uh, beoordelen voordat ja. je ja, ja, ja, investeert. Uh, hoe gaat en hoe dat? je dat doet, ja, uh, die merken van die platformen die groeien natuurlijk. Uh, en uh, ja, die projecteigenaren die, die, die moet je gewoon heel goed bekijken op dat platform zelf ja. Uh, en ja wat, wat er nu aan het gebeuren is want het is, uh, nou, in 2006 begon ik met Celebend, 2009 kwam Kickstarter uh, en nu begint het langzaam een beetje volwassen te worden dus een heleboel projecten zijn er gefund Um, maar... ja, en dat bent is dus dat je deel kon nemen aan een, een groepje dat een plaat op wilde nemen. Ja, ik ben begonnen met muziek. Ja. Ja. En, en ik heb eigenlijk gewoon uh, artiesten die dachten van nou met 50.000 euro moeten ze wel, of dollar moeten ze wel iets moois kunnen doen. En uh, wij boden dan albums aan. Maar weet je dus wat ik totaal niet had verwacht. Is dat mensen dus 3000 dollar in één keer overmaakten naar een band. Dus toen moesten we heel veel cd'tjes van opsturen. En dat was, ja, dus dat, dat was eigenlijk pas... In de door de succes. Ja. Ja. En, en dus wat Kickstarter heel slim. Deed. Het is van, nou ja, weet je, als je een tientje overmaakt, krijg je dit. En als je 3000 overmaakt, dan krijg je dat. Eh, dus dat, dat, dat is uh, een beetje hoe dat uh, ontwikkeld heeft en een vraag was. Oh. <laughs> er zijn zoveel kanten. Nou ja, eigenlijk, hoe, hoe zie je door nog door de bomen het bos? Hè? Hoe weet je of je, ja. of je bij, met, met, met een goede club bezig bent of niet? Ja, ja nou en dat, dat doe je dus door te kijken naar uh, wat... Ja, nu weet ik waar ik naartoe ging. Want die projecten die zijn allemaal gefund. Uh, mm -hmm. En de vraag is uh, heel erg van, oké, okay, wat gaat er over een paar jaar gebeuren? Worden die projecten ook echt uitgevoerd. Uh, want het geld komt wel bij elkaar, maar wordt het uitgevoerd en zijn de mensen ook echt heel blij met de beloningen die uh, beloofd zijn. Ja. En dat verschilt nogal. Je krijgt nu al verhalen over Kickstarter-projecten waarvan mensen dus niet gekregen hebben wat ze beloofd zijn, dat ze dus heel erg teleurgesteld zijn. En bij die leningplatformen hoor je dus ook nu al verhalen van bedrijven die dus niet kunnen terugbetalen. Maar dat betekent omdat er allemaal cowboys op de markt zitten nu die denken hey, lijkt me leuk en uiteindelijk niet kunnen leveren wat ze beloven? Of uh, wordt het te groot of waar ligt het dan aan? Uh, waar het aan ligt is dat het natuurlijk gewoon een risicovol model is. Hè. Uh, uh, die projecten die nu niet via een bank uh, geld krijgen... die krijgen wel geld via dit model. Dus het is ook zo bedoeld dat uh, je stopt er een tientje in... en misschien wordt het wel helemaal niks. Maar, misschien, uh, maar dan, krijg dan moet je, het je ook er ook niet over zeuren. Dan, dan moet de je de er ook wel over Maar hier niet. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat, dat, toch is het daarbij. Je ziet bij veilingssites... eBay is een hele grote. Die hebben zo'n mooi rating systeem Je kunt er als je een goede deal gedaan hebt... iemand een, een tien geven of een één als het waardeloos was... Ja. Zit dat ook in dit systeem ingebouwd of niet? Um, Weet je wel een beetje of je risico heel groot is dat je dat tientje niet meer terug ziet? Dat doen sommige platforms wel en sommige platforms niet. Mm -hmm. uh, dus dat, dat verschilt heel erg per platform. Juist. Uh, maar het, het, het hele idee van crowdfunding is juist die verantwoordelijkheid neerleggen bij de crowd. Dus dat je met z'n allen deel je het risico... en met z'n allen maak je die beslissing om uh, een project uh, te laten slagen of niet. En daar zijn de banken die zijn uh, een beetje terughoudend. Gerrit Zalm, notabene de baas van nou, bij jouw je andere bank, die was heel kritisch over dit soort platformen. Ja, ik weet niet of dat nou kritiek was... of dat hij probeerde uit te leggen dat crowdfunding een alternatief is. Een iets wat eigenlijk anders is dan een lening van een bank. En uh, ja, die vergelijking die zag ik ook met platenmaatschappij. Die ze eigenlijk zeiden van ja, uh, Cellabend, ik maak me er helemaal geen zorgen over. Want het zit eigenlijk voor uh, ons. Het is eigenlijk iets wat heel go hele goede synergie veroorzaakt. En uh, ik weet zelf dat Gerrit Salm heel blij is dat Seeds gelanceerd wordt. En dat er ook keihard achter staat. Mm -hmm. uh, omdat het... Uh, dat is een eigen platform Seeds. Nou ja, ja, ja. ja, precies, want, ja. Om, en, en, en wat het mooie van Seeds ook is. Is dat zij op een hele andere manier eigenlijk omgaan met uh, crowdfunding. Mm -hmm. um, en ook een heel goed antwoord hebben. Op platformen als Kickstarter. Want als je als projecteigenaar op Kickstarter staat. Dan ben je één van heel veel. En bij Seeds ben je een van weinigen. Want ze hebben een aantal filters. En een van die filters is dat je eerst. Genoeg stemmen moet ophalen. Van uh, jouw eigen groep. Uh, ja, uh, Friends, families, fools. Voordat ja, je erin komt. Een voorportaal. En als je dan erop staat. Dan zit je ook met een klein groepje. Die ook binnen uh, het merk van Seeds uh, mm -hmm. past. En dan krijg je ook als ondernemer een bus... Waarmee je naar je vrienden, familie, et cetera, kan gaan om daar te gaan pitchen en het eerste geld op te halen. Dus zij voegen Handig. echt waarde toe, coachen ja. die ondernemers en helpen ze bij het ophalen van, van het eerste en geld. Zo kan meneer Zalm, een stroppenpot kan hij uiteindelijk opdoeken. Want daar gaat het natuurlijk altijd fouten: krediet te geven, mensen die ophalen, bij twijfel naar Seeds verwijzen. Dat is het verhaal natuurlijk hè, van de banken. Ik weet niet of het nee, zo het bedoeld is. Uh, ik denk ja. dat het juist een versterkend... Ik denk eigenlijk dat het andersom is. Ja, ik denk ja, dat, uh, dat er projecten zijn die, die de bank waar de bank nee tegen moet zeggen. Nu hebben ze een alternatief. Kunnen ja. ze zeggen, ga ja. naar, naar Seeds. Uh, laat zien dat er een daadwerkelijk vraag is naar jouw product of dienst. Mm -hmm. Op het moment dat je gelukt is, dan bestaat er een grote kans dat die bank dan zegt van nou, uh, dan, dan verschrikken we, we nog een lening nog. om je nog een stukje verder te helpen. Dank je. Over crowdfunding, Pim Batist is er voor het eerst in de historie een Nederlander scheidsrechter... tijdens de Olympische Spelen bij het snowboarden... probeert onze verslaggever Joris Kreugelum te verleiden om vals te spelen. Dat is natuurlijk het allermooiste voor mij om mee te maken... als er goede prestaties worden geleverd vanuit de Nederlandse sporters. Kan je dan ook een oogje dichtknijpen als het om goud gaat? Nee, dat kan niet. Oh, nee. Ja. nee, dat gaat niet. Nee, dat snap ik. <laughs> nou ja, hij snapt het in ieder geval. Straks <laughs> een reportage met scheidsrechter Steven de Wit. Maar nu naar het NOM met Marjan Koekoek. Dit is Radio 1.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 Vier gemeenten aan de kust zijn tegen de plannen van het kabinet om windmolenparken te bouwen binnen zes kilometer van het strand. Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en Wassenaars zijn bang dat badgasten niet meer willen komen. Uit onderzoek blijkt dat hun waardering voor het strand sterk daalt bij horizonvervuiling. Het zou 6000 banen kunnen kosten. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet allemaal heeft afgesproken met D66, ChristenUnie en SGP. Die partijen steunen verschillende kabinetsplannen over bijvoorbeeld de woningmarkt en de bijstand. In de motie van GroenLinks wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de werkwijze... omdat ook de rest van de oppositie zich voldoende op een debat wil kunnen voorbereiden. En voor het eerst in 20 jaar is de wijnverkoop in Nederland gedaald met 6%. Volgens de branche komt dat door de accijnsverhogingen. Vooral in de grensstreken rijden mensen liever naar het buitenland om daar wijn te kopen. Een Nederlander mag vanuit een ander EU-land belastingvrij 90 liter wijn invoeren. En wijnverkopers denken dat er nog meer gesmokkeld wordt. Tot zover. Wij gaan eens even kijken hoe het bij op de Nederlandse wegen De a 59 had een probleempje, Edwin Gerritsen? Ja, de N59 inderdaad. N59, 50, we, staan, ja. Ja, we staan geen fiets verder, maar de N59 die is uh, nog steeds dicht... tussen Knopend het en Zierikzee. Op de Gevelingendam is een ernstig ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk gaat de weg om vier uur weer open... Dan zijn er nog problemen bij de spoorwegen. Door een stroomstoring rijden er van en naar Nijmegen geen treinen. En de brandweer heeft de trein verstil. De treinverkeer stil laten leggen tussen Dordrecht en Rotterdam Centraal. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. en We gaan eens terug naar die boze vissers in Stellendam... waar ze graag zouden willen vissen met elektrische pulsen, maar dat mag voorlopig niet van Brussel. Vorige uur had onze verslaggever Harm van Anteveld... een boze vissers voor de een vandaag microfoon Als het goed is, zit hij nu aan boord van een ander schip. Ik ben inmiddels in de machinekamer van de Stellendam 3. Twee grote blauwe generatoren. Links en rechts in de ruimte. En hier in het midden, het hart van het schip. 20 liter, 9 cilinder, 1800 pk. Hoeveel liter diesel gaat hier doorheen met een week op zee? Met de week op zee gaat er 1400, of 14.000 liter doorheen. André, het mannetje, is machinist van de Stellendam 3. Ik loop achter hem aan, omhoog, een steile stalen trap. En dan komen we hier in een klein gangetje rechts de kajuit. U bent de pulsvisser. Voordat u pulsvisser werd, hoeveel diesel ging dat toen doorheen? Toen ging er 24.000 liter per 100 uur per week doorheen. Dus dat is een reductie van 45% per week. Als ik hier omhoog kijk, dan zie ik grote oranje stroomdraden... En aan de voorkant van het schip, daar staat Jan het mannetje. Goedendag. U Goeie, bent net als uw ja, zoon ook een grote kerel. Ja. Het zit niet in de naam. Hier staan we bij uw netten. Ja. En die netten die gaan hoe diep dan de zee in, als u aan het vissen bent? Die gaan ongeveer 40 tot 50 meter onder water. Die, en die vieren we, dat wordt achter het schip aangetrokken. Zo'n 200, 300 meter achter ons. En daar heb je hier in de Twins ook dat... De vislijnen daarvoor en die, en die vieren we dan twee, 300 meter achter ons aan. Ja, want als we hier in dat hok kijken dan zie ik hier die grote stalen kabels. Ja. Die zorgen dat uh, die lijnen veilig naar beneden kunnen. Ik was net uh, bij dat andere schip, de OB50, die zien we daar liggen. Daar hebben ze kettingen waar ze die school en die tong mee wakker maken. En dan komt die naar boven. Maar hier wordt dat wakker maken gedaan door middel van elektriciteit. Ja, door elektrische pulsjes. En waar komen die uit dan? Uit die lange slangen. Met uh, koper en uh, staal eraan. En die hangen dan vlak boven de bodem? Die, die zweven over de bodem heen. Die klappen een beetje over de bodem. En dus de bodem raken ze niet? Nee, en dat nee. is het hele punt? Dat is het hele punt van het, uh, ja, van het pulsvissen. En daarom en de doet u nu al bijna vijf jaar mee aan een proef. Ja. 42 schepen in Nederland. Nee. Maar... Ja. U zou heel graag willen dat het op veel grotere schaal wordt ingevoerd. Maar afgelopen vrijdag kwam daarover slecht nieuws uit Brussel. Ja. Er is een Franse Europarlementariër. En onder zijn invloed heeft de Europese Commissie... en de Europese visserijministers besloten... om ja, dat voorlopig niet uit te breiden, die proef... Ja. Dat is hier heel slecht gevallen. Ja, nou, wij voelen ons als uitvinders van deze hele polsbeweging... voelen wij ons zwaar in de maling genomen door die mannen. Want wij zijn er hier serieus mee bezig geweest. En hun die doen dat in één omslag zaten ze gewoon van... ja, het gaat niet door. Dus ja, en tegenstelling tot die andere visserijen en met dit... nou, dan hebben wij hier een reductie van 45% gasolie. Ik kan niet begrijpen dat ze daar omheen kunnen... Maar toch, als je belt met een partij als uh, de Partij voor de Dieren, die vertelde ons: van ja, het is toch ook niet alles dat uh, pulsvissen. Want wij horen ook verhalen over vissen die met brandwonden bovenkomen, omdat er te veel elektriciteit wordt doorgestuurd. Klopt dat? Nou, in het begin van de opstartperiode waren we nog zoeken naar het vermogen, het afgegeven vermogen. En dat zijn we nu ook al met de helft minder gaan doen. En de kwaliteit van de vest gaat schrikbarend omhoog. Dus tegenwoordig komt alles heel en wel boven? Heel en wel boven. En, en de kleintjes, gaan die dan niet dood? Nee, de kleintjes vangen je niet. Die vang je niet? Nee, door het oppervlakte van de, van de kleine vis. Want dat stroompje, onder, onder, dat verdoofde de vis? Dat, of, of, hij, of, hij schrikt hem op. De kleintjes schrikt. schrikken ook, maar die kunnen maar die niet, schrik niet... Die je niet, die voelen het niet. Die voelen het niet? Nee, minder oppervlakte. Dus uw stroom is onvoelbaar voor kleine vissen? ja. ja. Dat is, ja? bewezen ook. dat is ook bewezen in allerlei proeven. En toen Marianne Team daar nog niks van afwezen, hadden wij dat onder de knie. Maar ja, de media die zegt dat soms anders. Maar kleine vestjes reageren, reageren absoluut niet op die stroom. Dus u zegt het is milieuvriendelijk, het is diervriendelijk. En nou gaat Brussel ervoor liggen. Ja. Als u het nieuws vandaag heeft gevolgd, dan is er nog maar één partij voor u. De PVV, want die wil uit Europa stappen. Nou ja, dat doen we nou weer niet. Maar hij doet wel het meeste het best, zijn best voor ons. Dat wel. En met de christelijke partijen samen gisteravond van der Staai heb je nog kunnen zien op uh, Nieuwsuur. En dan, ja, dan zie je gewoon dat die mensen ook wel de best voor doen... maar ze, ze begrijpen het zelf ook niet. Dus wat hier aan de hand is... ik denk dat dit op korte termijn toch misschien wel teruggedraaid wordt. Want dit kan gewoon niet. Anders zou heel Nederland uit de Europese Commissie moeten... Morgen zijn... is er hier een uh, actievergadering in de haven... als alle vissers weer terug zijn van zee. En dan gaan ze zich beraden en dan horen we vast binnenkort meer nieuws... uit Stellendam. Okay. Dank u wel. Dank u wel. Dat zei Harm Attenveld op bezoek daar bij uh, de mannen in Stellendam. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Onze Veiligheidsdienst, de AIVD, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... al begin november gewaarschuwd dat de informatie die hij gaf van de Tweede Kamer niet volledig... Of zelfs helemaal onjuist was. Dat melden bronnen rond het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de NOS. En verslaggever van de NOS is hier Robert Bas. Robert, uh, goedemiddag. Wat is er nou precies gebeurd? Is dat bekend? Nou, uh, eind oktober heeft de Plastek een brief gestuurd naar de Kamer. waarin ja. hij heel duidelijk stelde van ja, we zoeken het nog uit. Maar het ziet er naar uit dat die informatie is vergaard door de Amerikanen. Dat vind ik niet netjes. Maar het is het zeker niet zo dat de Nederlanders dat hebben gedaan. Ja. Laat staan dat wij die informatie naar de Amerikanen hebben gegeven. En, en daarna meldt dan de IVD zelf van de minister. Daar zet je verkeerd. Nou, wat we hebben begrepen is dat de minister inderdaad... gewaarschuwd is door zijn ambtenaren of door de AIVD... of ja. door de combinatie daarvan, ja. van pas op wat je zegt. En wat Plastijk sprak op dat moment namens de inlichtingendiensten, hm. de AIVD en de MIVD. Terwijl hij natuurlijk de basis is van de AIVD, niet van de MIVD. Nou, En daar waren al een aantal mensen die toen zeiden van... hé, hey, daar gaat iets niet goed. Je vertelt iets wat niet volledig is... en mogelijk wat zelfs onjuist is. Oké, okay, en dan nou duurt het nog tot februari, is het nu... voordat we dit met een klein briefje gisteren even toch bekend krijgen. Waarom zit dat gat tegen? Ja, dat is natuurlijk de, de grootste verbijstering met een hoop betrokkenen. Je kan me herinneren, dat speelde eh, oktober, november in heel veel landen. Hè, verhalen over metadata die verzameld waren. Eh, Nederland kon er maar geen helderheid over geven. De Noorden bijvoorbeeld, waren binnen twee dagen er al uit. Die zeiden, ja, ja dat gaat om informatie die we zelf verzameld hebben. Ja. In het buitenland, in het kader van een militaire operatie. Ja. Bijna letterlijk het briefje van Plasterk Is, van dit, gisteren. is dit een doof pot waar die, waar die op zit die per ongeluk open is geklapt? Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met de strijd tussen de inlichtdiensten. Ja. MIVD en ANVD, die mm -hmm. Elkaar al jaren niet helemaal goed. Uh, uh, Plasterk wordt door de MIVD natuurlijk gezien als de baas van de AIVD. Ja. En dan kan je, je natuurlijk voorstellen dat ze misschien niet zo schuiter zijn geweest met het delen van informatie. Of misschien zelfs wel informatie hebben achterhaald. Ja, okay, hij wordt door dus zijn eigen hand door de AIVD wordt hij zelf gewaarschuwd, doet er niks mee. Wat ja. moet er met die minister gebeuren? Dit is toch voer om de man af te voeren? Maar ik ben het geen politieke verslaggever natuurlijk. Nee, maar maar het is maar... natuurlijk de combinatie van... A, de Kamer is verkeerd geïnformeerd. Ja. En hij had het kunnen weten. Hij is gewaarschuwd. Hij ik had denk moeten hij... informeren. Hij had moeten teruggaan naar de Kamer. Ja, ik denk dat hij aanstaande dinsdag... heel veel uit te leggen heeft in de Tweede Kamer. Duidelijk. Wordt hij nu gepakt door zijn ambtenaren? Is dat een beetje het verhaal als je dat zo ziet? Of denken die ambtenaren wacht even, Wij worden in het debat straks zelf gepakt voordat dat het gebeurt. Brengen wij dit naar buiten? Het is altijd moeilijk om te kijken bij dit soort bronnen. <laughs> wat nou de beweegredenen zijn? Uh, het geluid dat daar iets niet deugt in het verhaal van Plasterk... hadden wij uh, een poos geleden al opgevangen. Maar ja, je weet uh -huh. het. één bron is geen bron. Nee. Het briefje van gisteren heeft heel veel losgemaakt onder die ambtenaren. En daardoor uh, komen dus meer bronnen vrij. En die kan je langzaam reconstrueren wat gebeurd is. Ja. En dat beeld is niet positief voor vraag. Zijn het bronnen, IVD-bronnen? Wij houden het op bronnen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Okay. Dus ja, dat is meer dan IVD-bronnen. Dan kan je er wel uitlezen. Dankjewel, Robert Bals. Dan nu eerst verslag in.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 Demande pas pourquoi je suis pas dit sans motif Parfois tu sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi partir d'ici Pour garder du rire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va foutre la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai défendu Mais je veux dire juste pour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 een endroit waar iedereen op de tafel staat. Je van Maître Gimes. De HM Groep die komt dit najaar met een nieuwe winkel naar Amsterdam. And Other Stories heet hij. Met, uh, met zo'n zo geschreven en zo'n kringeltje. Na de duurdere cos en de hippere Monkey lanceert uh, de modeketen. Nu een winkel waar de nadruk schijnt te liggen op lifestyle en accessoires. En zo komen er steeds meer winkels die verschillend lijken. Gericht op verschillende doelgroepen, zeg maar identiteiten. Maar die eigenlijk allemaal H&M zijn. Goedemiddag, Annie Oktan, modejournalist. Um, denkt H&M uh, dat de consument het merk een beetje zat is? Dat het zich onder steeds andere namen gaat presenteren? Nou, er moet, er moet een soort diversiteit in zitten, En ik denk dat ze dat bij een H&M groep wel goed doen. Uh, Monkey is wat speelser. De uh, kost is natuurlijk weer wat chiquer. Dus ze, ze proberen een groter marktaandeel te, te krijgen. En uh, dat doen ze door diverse merken uh, in, uh, in te zetten. En nu dus ook dat en other stories. Ja, en dat is dan weer een andere doelgroep? Ja, nou, ik denk dat ze zich allemaal richten op uh, he, jongere, jongere vrouwen vooral. Ook mannen. Uh, maar wat interessant is, denk ik, is dat H&M um, nou ja, in de jaren negentig... is een beetje begonnen met de afbraak van de mode-elite, zeg maar. Eerst vroeger hadden we Gucci en hadden we Prada... en was er echt een elite van een catwalk. En H&M heeft eigenlijk die dingen gekopieerd. Um, heeft eigenlijk um, de, dus de... de, de, de modemerken, de elites, die toen bestonden... hebben ze eigenlijk uh, afbreuk aangedaan... omdat ze het minder waard maakten. Omdat ze dus kopieën gingen uh, verstrekken. Het kan er net zo uitzien als die modellen... van de en de Maar dat is dus een beetje een afbreuk, uh, heeft dat gedaan. En toen... Um, uh, aan de andere kant hadden ze een heel brede collecties. Ze hadden elke week wat anders in de winkel. En dat betekende dat de consument eigenlijk veel meer keus had. Vroeger, dat valt ook eigenlijk in een bredere ontwikkeling in de maatschappij. Dat um, we vroeger veel meer bij een groep hoorden op de middelbare school. Kan je dat goed zien? Hadden we de auto's en hadden we de jocks en de preppies en de modemeisjes. En nu is dat veel minder. is eigenlijk iedereen een individu dus kijken geworden. Het is allemaal een beetje op elkaar. Ja, maar maar toch is iedereen een individu geworden. Vroeger had je veel meer groepjes. Individualiteit is in de mode heel erg duidelijk. Belangrijk geworden. En daar speelt HM nu met deze keten en other stories op in. Uh, dat je dus eigenlijk uh, stijliconen... zetten ze in. Bekende mensen, uh, meisjes, jongens, buurvrouwen die er mooi uitzien. En die zetten ze in als van nou ja, wil jij er ook zo uitzien als deze mevrouw? Hoe zetten ze die dan in? Nou, bijvoorbeeld op hun blog hebben ze nu uh, uh, Jenny Shimizu... met haar vriendin, dus een, een lesbisch stijl als stijlicoon. En die zeggen dan doe maak een keuze uit deze collectie die wij hier hebben. En um, uh, Kleed je net zoals zij. En dat is dus een hele grote verschuiving. Als je ziet, tien jaar geleden was het echt alleen maar he, de merken die bepaalden eigenlijk wat wij aandeden. En, en dus daar is het bij wijze van spreken je buurmeisje? Dat het bepaalt. En nu is het je buurmeisje die het ja, bepaalt, mm -hmm. en dat is wat and other stories uh, goed op heeft op, ingespe ja, op, tof, op heeft ingespeeld. Toch even, want als ik de middelbare schooljeugd en die komt ook bij mij thuis over de vloer en uh -huh. uh, zeg maar bekijk. je dan wat ze dan, Ja, we, ze hebben allemaal, allemaal lang haar en een skinny broek en uh, ja. bepaalde schoenen en, ja. en en dan zeg ik wel eens uh, kort haar is ook leuk bij wijze van spreken ja. en dan zegt nee, dat kan echt niet. Nee, ja. dat dat en of je nou in, in Hilversum of in Bergen op Zoom of, ja. of in Haren bent. Nou, dat is het grote paradoxale, denk ik. Ik maak het best wel groot, maar dat denk ik echt... dat het van deze tijd heel paradoxaal is. Dat alle modeketens hameren op persoonlijke stijl... individualiteit, shine your inner self... Uh, uh, express uh, yourself, uh, authenticiteit, weet je wel. Je moet vooral jezelf blijven, hè, zeggen ze bij idols. Maar tegelijkertijd komen ze dan uiteindelijk terug als het... P product popster. Dus het is de illusie van individualiteit die je koopt. En tegelijkertijd zien we er, zelf, zien we er allemaal nog hetzelfde uh, uit. Want als ik in mijn koeienpak, wat ik wel eens aan heb, heb ik zo'n verkleedpak, zo'n carnavalpak, koeienpak, loop ik over straat. Nou, kan niet hoor. Nee, Dan word ik echt bejegend <lacht> als heb ik jou daar. Dus de illusie van. De, we leven echt in een illusie van individualiteit. Ja, maar ja. En dat betekent dus dat HM, die is, zijn brand aan het uitbreiden is met mm. allerlei andere... Uiteindelijk ons helemaal gaat HM benijzen. We worden allemaal eenheidsworst. Een ja. paar modeconcerns gaan uiteindelijk bepalen wat we dragen. Punt. Onder uh, het bom van authentiek en u bent zo leuk persoonlijk bezig... maar je moet wel kopen wat bij mij in de hangt. Ja, precies. Nou, ja. Uh, eenheid, ja, dat is inderdaad zo. Uiteindelijk ja. wordt het massa... Omdat Individualiteit is een massaproduct geworden. <laughs> Dat is mooi gezegd. Dat houden we even. Maar <laughs> ja. Ja, tegelijkertijd is het iets wat jij, want jij zegt, HM heeft ook gezorgd voor een democratisering van de mode. Om ja. dat dichterbij te brengen. Ja. Dat vind je leuk. Denk ik. Aan de ene kant ja. heeft het heeft natuurlijk twee vo voordeel. Er is veel meer aanbod, er is veel meer keuze. Het spectrum waaruit we kunnen kiezen is veel groter geworden. Dat zie je ook bij And Other Stories. Ze verkopen we gewoon heel veel kleine labeltjes, wat helemaal niet op elkaar lijkt. Dus het is heel divers. Dus aan de ene kant hebben we alle ruimte en, uh, om onszelf vorm te geven. Eigenlijk uh -huh. met heel veel keus. Aan de andere kant uh, zie je dat mensen dat dus eigenlijk niet doen. Want anders zijn is toch een heel groot taboe. En dat is. Uh Eigenlijk wel kwalijk, vind ik, hoor. Dat, dat mensen zo gebrainwashed zijn door die mode-industrie... dat we toch allemaal... we moeten echt toch allemaal erbij willen horen. En dat is eigenlijk belangrijker dan, dan alles. Dan, dan ook die individualiteit of ja, die uniekheid. Een paar zaakjes die er dan nog zijn. Ik denk aan de negen straatjes bijvoorbeeld, ja. hè. Want dat heeft dan de naam van... oh, daar kun je nog leuke aparte dingen ja. krijgen. Daar zitten ze ook. Ja, daar zit KOS ook voor. Uh, ja, daar zit KOS ook. Juist, he, ze, ze infiltreren eigenlijk in dingen die authentiek zijn. En dat zie je daar ook. Jordaan werd heel erg gezien als een authentieke wijk. Met allemaal hele ja, die huisjes die er al, weet ik veel, eeuwenlang staan. En um, nou, de, de, ja, de, da, de, dat is, zit vol met allemaal ketens. Ja? Dus er is heel weinig ruimte voor. Wat de prijs opdrijft, voor, opdrijft van, de die van, de, van die panden. Dus er is heel weinig ruimte voor, voor, voor kleine, kleine initiatieven. Terwijl dat het wel hetgene is ja? wat deze groep vermarkt. Want dan zou je... Je nooit zo'n mooie rode jas die hier in tafel zit zien. Met, ja. uh, met, met bondje. Want je hebt een heel mooi, mooi rood soort gewaad aan. Ja, daar je. komt nou niet meteen van de scène. aan. Nee, nee dit is, tegen, is doorgemaakt he? door modeontwerper Aziz Beckelwit. Tegelijkertijd zie je wel dat er veel meer... Um, kleine modehuizen, kleine modemerkjes... op kleine schaal proberen uh -huh. daar wel veranderingen te brengen. En die ambacht persoonlijke dingen op maat te maken. Aan de andere kant zie je die beweging ook weer. En ik hoop dat die wel doorzet. Maar waar want je want die? op een gegeven moment gaat er een tegenbeweging komen. Maar ook ja. waar vinden we die? Als we, als we iets echt... Echt authentiek willen. Nou, toevallig ben ik. afgelopen zoek op Opgelopen zondag bij een modelabel geheten, dat heet Painted By. Dat is opgericht door Saskia van Drimmel. Een hele bekende ontwerpster. En die, die heeft gevraagd aan een klein clubje mensen. wil je een oud kledingstuk meenemen? Dan gaan we samen. Uh, dat zit na je. En dat onder de naam golden embroidery gebeurde dat. Dus dat betekent dat je eigenlijk weer een herwaardering krijgt... voor spullen die we normaal weg zouden gooien. Onder leiding van een ontwerpser ga jij je spullen maken. En dat heeft te maken met een aandachtspanne die je hebt... die we in de tijd niet meer hebben. Maar ook met een herwaardering voor oude producten die we normaal niet meer waarderen. Dus het gaat over het herwaarderen van... Het, wat, wat is nou belangrijk? He, naar aanleiding van dit soort rare initiatieven... paradoxale dingen die er gebeuren in onze Precies, maatschappij... Doen moeten we, we ons goed afvragen... wat willen we nou? En wie ben ik dan? is yes, all individuals. Dat Dankjewel we dan voor maar. je komst naar de studio. Mogenjournalist Dan, over de komst van het nieuwe type... H&M winkel Rijon. van Nederland. vandaag. Stefan de Wit die schrijft historie. Hij is namelijk de eerste Nederlandse scheidsrechter... op de Olympische Spelen bij het snowboarden. Verslaggever Joris Kreugel zocht hem op vlak voor vertrek naar Sochi. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen. <laughs> ik wil bijna zeggen het uh, een vandaag uitwijfcomité <laughs> naar Sochi. Helemaal klaar ik voor? Ja, behalve dat ik nog steeds een beetje zit te emmeren met mijn koffers. Voor het gewicht. Wat ga jij daar doen? Uh, ik ben uh, technisch gedelegeerd vanuit uh, de FIST, de Internationale uh, Ski- en Snelmordfederatie. Dat is een combinatie van wedstrijdleider scheidsrechter. En dat houdt in dat ik zeg maar, mijn verantwoordelijkheid heb voor alles op het gebied van... Uh, de regels, veiligheid, een faire wedstrijd. Zitten er ook rode en gele kaarten in je koffer? Nee, nee voor ons is het belangrijkste dat we een portofoon hebben en dat we met een heel team communicatie. Je koffers liggen hier op de grond, eentje eentje heeft iets weg meer van een. Uh... een nou, ik wilde zeggen, het, het is een lijkzak. <laughs> nou, eens even kijken, wat heb jij allemaal bij? Hier? Ja, hier zit het snowboard in. Heb je die ook nodig dan, je snowboard? Jazeker, zoals kies als snowboard. Ik heb hier een reservejas, uh, de Team NL kleding. Wat heb je gekregen? Want, uh... Ik heb alleen maar een oranje jas. En ik heb nog één jas uh, vanuit onze eigen bond. En voor de rest uh, heb ik mijn kleding van de Vies, de internationale snowboard. Als je, ik kan ook niet namens een land uitkomen. Ik ben daar vanuit de Vies. Ik word geacht zo objectief mogelijk te zijn. Wij zitten ook bijvoorbeeld niet in het Olympische dorp. Wij zitten in de hotelaccommodatie net onder het uh, Olympische dorp in het mountaincluster. Het is voor mij ook gewoon een uniek moment, de Olympische Spelen. Het is echt voor mijn rol en functie het hoogste haalbare. Dus ik ben er ook wel trots op. Hoe lang heb je hieraan gewerkt om dit doel te bereiken dan? Om naar Sochi te kunnen? Ik ben, ik ben zo ooit wedstrijdskiën geweest. En daarna ben ik daarmee gestopt en toen wilde ik graag bondscoach worden. En ik heb allerlei trainersopleidingen gedaan voor het alpinischskiën. En toen vroeg uh, een beste vriend van mij, Martijn Oostenrijk, die zegt, wil jij niet een keer wat met snowboarden gaan doen? En toen heb ik dat gedaan naar uh, de Nederlandse snowboardwedstrijden. En die, die, die sfeer die daar heerste vond ik zo mooi, zo leuk... En ik ben toen ja, vooral nationaal bezig geweest, een uh, jaar of acht. En toen dacht ik van, ja, waarom ga ik dat eigenlijk niet ook internationaal doen? Met ambitie om bij de Olympische Spelen te kunnen komen. Dat was ook echt mijn, mijn, mijn droom, mijn doel. En... Maar in 2008 ben je ook scheidsrechter geworden? Ja, ja in, interna op internationaal niveau. Dus op Europa Cups, uh, wereldbekerwedstrijden en uh, wereldkampioenschappen. En ah. denk ik dat ik nu op gewicht zit. Lekker soepel dicht. Nou, niet echt. Het <laughs> is best wel bijzonder eigenlijk, hè? Zoveel Nederlandse scheidsrechters reizen niet af naar Sochi. Nee, volgens mij één. Volgens schaatsen. mij... schaatsen? Alleen, alleen voor het schaatsen. En dit, voor, voor Nederland is het de eerste keer dat er ook iemand op de sneeuw uh, zo'n rol vervult. Dus dat is wel uniek. Ja. Is wel best wel iets om trots op te zijn. Ja, het zal niet ergens in de boeken komen te staan, maar toch heeft wel een gevoel van trots. Hè? Ja, maar we nemen het nu op, hè? Het is nu vastgelopen. <laughs> Oké. Okay. Is dit nou betaald? Het is echt een uit de hand gelopen hobby, dit. We worden er niet voor betaald. Onmogelijk tas. Ik moet er nog iets aan, hè, daar. De vriendin yeah. komt eraan. Ja. Yeah. Je vriendin en dochtertje. En mijn dochter, Die ja. ja. Papi gaat natuurlijk even weg, hè? Twee weken ga je me missen dan? Ja? Ik, mag, ik ga jou ook missen. Marit gaat twee weken weg. Ja, super. Ik ben super ja? trots op hem. Hij heeft er hard voor gewerkt. en uh, ja, Ik ben blij dat hij uh, ja, die kans nu krijgt. En, uh, ja, dat gebeurt één keer in je leven, denk ik, dat je zo'n kans krijgt. En dan uh, moet je hem ook benutten. Hij is goed voorbereid, dus uh, komt helemaal goed. Hij heeft zijn koffer ingepakt. Veel ja. te veel heeft hij bij zich. Ja. Heeft hij het zelf beetje gedaan of heb jij het, het gedaan? Bezigvast. Nee, dat doet hij altijd zelf. Oh, dat dan doet dan hij zelf. Ja, daar bemoei ik ja. me niet mee. Hoe ga ik dat allemaal doen? Drie tassen tegelijk. Meiden, we gaan. We gaan naar Schuppel. Bijen? Twee koffers en een, en een zware rugzak. Je moet uh, scheidsrechteren daar. Waar kijk jij zelf nog naar uit? Ik ben ook wel een beetje chauvinistisch, dus ik wil ook wel naar schaatshanderen eerlijk, kijken. Maar minimaal wel één ijshockeywedstrijd. Kijk, we hopen natuurlijk allemaal op de finale van uh, Amerika tegen Rusland. Dus nou, als er maar iets daarop lijkt van een wedstrijd... <lacht> Rusland-Finland of zo, nou, dat wil ik toch wel meemaken. Kaartjes kan je krijgen ook? Nou, met mijn accreditatie mag ik overal komen wat ik wil. Wat een feest. Ja, ik hoop het. Hier had ik natuurlijk nog niet op voorbereid. Hè? Dat, uh, nee, dat, uh, dat die tas uh, hierin moet. Goede voorbereiding <lacht> ja. is het werk, hè? Ja, zo gaat het altijd hoor. We even uitmesten nog. Uh, We blijven mannen, hè? Ja, maar dat geeft dat niet. Hij heeft ook zo zijn charmers. Ja. Zo, hij zit. Yes. Ja. Maar wacht je goud? Ik heb wel hoop. En dan mag jij ook daarbij aanwezig zijn. Ja, ik mag het oog ik het oog zijn. Ja, ja, ja. Nou, dat is natuurlijk het allermooiste voor mij om mee te maken. Als er goede prestaties worden geleverd vanuit de Nederlandse sporters. Kan je dan ook een oogje dichtknijpen als het om goud gaat? Nee, dat kan niet. Oh, nee. Nee. nee, dat gaat niet. Nee, dat snap ik. <laughs> ja, het moet ver blijven. Maar het blijft ook wel ver. Hè? Veel Hello. plezier. Dank je wel. En zet hem op daar. Hè? We gaan ons best in. Fijne reis. Dank je wel. Hoi. hoi. dan gaat hij. Ja. Op naar Sochi, Stefan de Wit. Niet onkoopbaar. Nee, Blijkt. nee, een hele nee. strenge scheidsrechter bij het snowboarden. We hebben straks ja. in het laatste half uur van Radio 1 e vandaag... onder meer de trending topics. Wat hebben we? Weet je wat van uh, Lammert? Ja, ja, ja, ja, ik heb net al uh, wat gehoord over die fiets. Die, uh, die Facebook fiets. Dat die er weer is. Die is terug? Ja, Dat we mee. hebben nu wel wat verklapt, ja. Maar dan gaan we het zo meteen ja. over. Ja, onder meer. Dat wordt het.